In plaats van de begrote 165 miljoen euro lopen de kosten nu al richting 200 miljoen euro. Dat blijkt uit de vertrouwelijke evaluatie van het project in de opdrachting van woningcorporatie Servatius. Het prestigieuze project van de Spaanse architect Calatrava in Maastricht is onlangs stilgelegd vanwege problemen met de financiering. De uitlatingen van minister Verhagen over een mogelijk langer verblijf in Afghanistan vallen slecht in de Tweede Kamer. Onder andere de PvdA, de VVD en de SP voelen niets voor een nieuwe missie. Ze vinden dat Verhagen andere NAVO-landen zo uitnodigt om weer een beroep op Nederland te doen. Het kabinet heeft gezegd dat er na volgend jaar geen nieuwe grote missie naar Afghanistan gaat.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 I hey. ZFM, Zfm. I gotta touch you right now try to keep it down so met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits.